11 uur, jobboot met het NOS-journaal. De Syrische ambassadeur in Irak is overgelopen... uit protest tegen het regeringsgeweld tegen opstandelingen. Dat meldt de Syrische Nationale Raad... de belangrijkste oppositiegroep in het buitenland. De ambassadeur is de hoogste Syrische diplomaat... die tot nu toe is opgestapt. Hij komt uit een stad die herhaaldelijk... door het Syrische leger is aangevallen. Het is onbekend waar de ambassadeur nu is. Volgens de oppositie willen meer ambassadeurs... het regime de rug toekeren. Vorige week deserteerde al een Syrische generaal... Hij was een vertrouweling van president Assad. De afgelopen 15 jaar is het aantal mannen dat overlijdt aan leverkanker verdubbeld. In 1996 waren het er 235 en dat aantal was vorig jaar gestegen naar 468. Onder vrouwen nam het aantal sterfgevallen door leverkanker met de helft toe. Volgens het AMC komt de stijging van het aantal doden door het toenemend aantal mensen met chronische leveraandoeningen. Die worden onder meer veroorzaakt door overgewicht, suikerziekte, alcoholgebruik en hepatitis B en C. Een op de vijf drugsgebruikers die vorig jaar behandeld moest worden, had GHB gebruikt. Het Trimbos Instituut noemt dat aantal opmerkelijk hoog, omdat relatief weinig mensen GHB gebruiken. Het Trimbos Instituut is niet het enige, de enige instantie die de problemen met GHB signaleert. In april zei de stichting Consument en Veiligheid al dat steeds meer GHB-gebruikers in het ziekenhuis belanden.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 Ook de koepel van woningcorporaties Edes betwijfelt of de huurverhogingen door zullen gaan. In een bomen in Winterswijk is de Aziatische boktor gevonden. Omdat die veel schade kan aanrichten aan loofbomen en struiken, zijn onmiddellijk maatregelen genomen. De aangetaste boom is omgezaagd en wordt onderzocht. De komende dagen worden alle bomen en struiken in een straal van 100 meter rond de aangetaste boom vernietigd. Twee jaar geleden werden ook boktoren gevonden, onder meer in boskoop en omgeving. Daar werden uit voorzorg veel bomen van tuinders vernietigd. De Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney is uitgejoeld door een menigte zwarte Amerikanen. Dat gebeurde toen hij zei dat hij de hervorming van het ziektekostensysteem... wil terugdraaien. Romney sprak op de jaarlijkse bijeenkomst van een organisatie... die opkomt voor de rechten van zwarte Amerikanen. Veel leden van die organisatie zijn aanhangers van Obama. De hervorming van de zorgwet is het belangrijkste binnenlandse wapenfeit... van president Obama... Tijdens een speech zei Romney dat hij alle dure, overbodige programma's zal stopzetten. Daaronder valt ook Obamacare. De toehoorders begonnen daarop massaal boete te roepen. Ook toen Romney zei dat Obama zijn belofte om meer banen te creëren niet kan waarmaken, begon het publiek te joelen. Volgens Romney zal het hem wel lukken om de werkloosheid in Amerika terug te dringen als hij president wordt. De voormalige kok en chauffeur van terreurleider Osama Bin Laden is terug in Soedan. Hij heeft ruim tien jaar vastgezeten in gevangenenkamp Guantanamo Bay op Cuba. De ex-kok was de eerste Guantanamo-gevangene die door een militair tribunaal werd berecht volgens de nieuwe regels die president Obama invoerde. Drie jaar geleden werd hij veroordeeld tot 14 jaar cel. Later werd die straf teruggebracht naar twee jaar. Hij sloot een deal met de Amerikaanse justitie. Wat die deal precies inhield is nooit bekendgemaakt. In Duitsland wordt gewaarschuwd voor oplichters langs de snelweg. De oplichters rijden in een busje in dezelfde kleur als de ADAC, de Duitse ANWB. Ze stoppen bij automobilisten met pech. Vervolgens zetten de nepwegenwachters op de vluchtstrook een paar pilonnen... en een waarschuwingsbordje neer en vertrekken met de mededeling... dat de echte wegenwachter snel aankomt. Voor die service krijgt de automobilist een paar dagen later... een rekening van meer dan 200 euro in de bus. Veel mensen betaalden die rekening voordat iemand aan de bel trok... bij de ADAC en de politie waarschuwde. De tiende etappe van de Tour de France is gewonnen... door de Fransman Thomas Veclaire. Op korte afstand volgden de Italiaan Scaponi en de Duitse Voigt. Het was de eerste rit met een berg van de buitencategorie. Op de zware beklimming maakten de klassementsrenners... het elkaar niet moeilijk. De Brit Bradley Wiggins behoudt de gele trui. Het weer vannacht opnieuw buien met kans op onweer. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgenochtend eerst nog regen, vooral in het noorden. In de middag droog en af en toe zon. Het wordt 17 graden op de Wadden, tot 20 in het zuiden. Vrijdag en zaterdag veel regen. Het is met 18 graden dan aan de frisse kant. Dit was het NOS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie. Twee files op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer Oost en Badmen, twee kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. En de A2 Maastricht richting Eindhoven bij Roosteren. Ook daar is de afrit dicht. Naar verwachting is de weg om twee uur vannacht weer open. Tot zover de verkeersinformatie. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl durft u het aan.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 Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk een boek op Curaçao Gute nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Prompt staan de kranten vol van klagende aanstaande ouderen. Je zou bijna vergeten dat oud worden een zegen is... mits je er jong bij weet te blijven natuurlijk. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. Na regen komt de zonneschijn en achter de wolken schijnt de zon. Dat zijn zo'n beetje de enige zekerheden die de Hollandse zomer biedt. Maar de recreatieindustrie eist meer precisie en optimisme van de weersvoorspellers... Straks een discussie. Zorgverzekeraar CZ ziet mogelijkheden om flink te bezuinigen op de zorg... gewoon een aantal ziekenhuizen sluiten en de rest moet zich specialiseren. Ook hier zijn de meningen verdeeld. Grote Europese landen wankelen onder de financiële crisis. Maar hoe zit het met de Europese mini-staatjes? Straks richten we het vizier op Andorra. En daklozen in Den Haag hoeven niet langer met hun hele hebben en houden over straat te sjouwen. Om 5:12 hoort u hoe dat zit. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag 11 juli. Het Koninkrijk is vandaag een stukje groter geworden. Holland kan het niet, hè? Het heroveren, het veroveren van land op de zee. Het laat zien waar een klein land groot in kan zijn. is ook precies waar Nederland zo goed in is. Nou, de Nederlanders, u kent het, die veroveren land op de zee. Het is een knap staaltje, Nederlandse waterbouw. Hollands glorie, potverdorie. Ja, de cliché's waren niet van de lucht vanochtend. Maar goed, het was ook een historische gebeurtenis. De tweede Maasvlakte is daar. Want op één Maasvlakte kun je niet lopen. Voor de industrie, voor de containeroverslag... dat is het grote belang voor de uitbreiding van de Maasvlakte. 2000 hectare Nieuw-Nederland. Die zijn nodig, weet de minister Schultz van Infrastructuur... want de wereld om ons heen wordt ook steeds groter. Heel veel landen om ons heen... Uh, halen ons in. Dus je moet ook gewoon investeren voor de toekomst. Prachtig Hollands vakmanschap gecombineerd met de prachtige Hollandse handelsgeest. Wat kan daar nou tegen zijn? De uitbreiding van de haven van Rotterdam is slecht nieuws... voor de concurrentie in de buurlanden en dan vooral de grote Belgische havens. Antwerpen en Zeebrugge zijn sterk in trafiek bestemd voor het roergebied. En het is uitgerekend op die markt dat Rotterdam zijn oog heeft laten vallen. Sorry voor de buren. We moeten nu eenmaal groeien en ons land beschermen tegen de zee. Ook in de toekomst. De ingenieurs die dat moeten waarborgen... moeten het alleen wel wat sneller leren. Want als ze te lang studeren, dan krijgen ze een boete. De rechter hield dat plan van de regering vandaag overeind. Tot groot verdriet van de studenten natuurlijk. We zijn hier heel erg teleurgesteld over... Um, dat, het, dat de spelregels tijdens het spelen van het spel veranderd mogen worden. Voor één groep blijven de spelregels wel hetzelfde. Deeltijdstudenten die voor 1 februari vorig jaar zijn begonnen... Ons dans. Die deeltijdstudenten worden nu in deze regeling gezien als langstudeerders... terwijl ze gewoon eigenlijk studeren in de tijd die ervoor staat. Toch jammer voor al die studenten die lang ziek zijn geweest... of er even tussenuit zijn gegaan om in een bestuur te gaan zitten. Ik heb het met heel veel liefde en plezier gedaan... om, om iets bij te dragen aan de studie ook van anderen. Um, ja, mijn beloning is blijkbaar een boete van 3000 euro. Maar goed, het geld is nu eenmaal op. En nergens weten ze dat zo goed als in Spanje. Premier Rajoy vond het ook niet prettig... maar hij kondigde wel een nieuwe bezuiniging aan... van maar liefst 65 miljard voor de komende twee jaar. Want de realiteit is hard... en de tijd van sprookjes over reddende engelen is voorbij. Dus kijken hoe daar buiten het parlementsgebouw op werd gereageerd... Zover is het in Nederland nog niet. Terwijl er vannacht toch behoorlijk werd gesleuteld aan de verzorgingstaat. De Eerste Kamer stemde in met de verhoging van de AOW-leeftijd. 37 voor en 31 tegen het wetsvoorstel waarmee het voorstel, voorstel is aanvaard. Eens kijken hoe daar buiten ons parlement op werd gereageerd. Ja, het is niet anders. We worden ook ouder, dus... Uh... Een behoorlijk contrast. Maar laat u niet in slaap, zussen, door deze gelatenheid. Er is wel degelijk boosheid onder de bevolking. En zo te horen is de revolutie op komst. je Drees hebt gezorgd naar die toestanden allemaal... tot we dat kregen. En nu worden we aan alle kanten gepakt... omdat de regering dus niet met het huis uit het boekje overweg kan. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Het nieuws uit de krant van morgen werd gelezen... en voor u samengevat door Freddy van Tijn. De Raad van State vraagt in steeds minder zaken... het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Dat blijkt uit onderzoek door het Nederlands Dagblad. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak is juist opgericht... om de Raad in complexe juridische rechtszaken bij te staan. Dat de Stichting minder wordt ingeschakeld... zou samenhangen met de invoering van de crisis- en herstelwet in maart 2010. Die is in het leven geroepen om grote infrastructurele projecten te versnellen. En extra advies inwinnen kost tijd. Men vreest dat de Raad van State meer en meer koerst op rapporten van de Rijksoverheid. En dat is een bezwaar, omdat die ook partij is in de procedures. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn meer huurcontracten in de vrije sector afgesloten dan er huizen zijn verkocht. Dat is voor het eerst, schrijft huurwebsite pararius.nl op basis van eigen gegevens en die van woningsite Funda. De Telegraaf schrijft erover. De vrije sector zijn de woningen met een huur boven de 664 euro de vraag naar deze woningen stijgt onder meer doordat modale inkomens door nieuwe regelgeving al snel te veel verdienen voor woningen met een lage huur. En er is minder animo om een huis te kopen. Tegelijk groeit het aanbod in de vrije sector snel. Steeds meer huizenbezitters die hun woning niet verkocht krijgen, gaan die verhuren. De PvdA is boos over de manier waarop het openbaar ministerie en de politie met slachtoffers omgaan. Met hun spullen vooral. Spits schrijft dat teruggevonden gestolen goederen... soms langer dan een half jaar in een la bij de politie blijven liggen. Kamerlid Ahmed Markoes stelt er vragen over aan demissionair minister Opstelten. Als voorbeeld noem Markoes het geval van een vrouw... van wie allerlei fotografiespullen waren gestolen. Die waren bij de inbreker teruggevonden... maar de dader wilde er geen afstand van doen. Daardoor kon de vrouw de spullen pas terugkrijgen als de rechtszaak is geweest. Terwijl er, volgens Marcouche regels zijn die het mogelijk maken om de spullen terug te geven. Alleen het OM past die niet toe. Nu de verhoging van de AOW-leeftijd door de Eerste Kamer is, schrijft het Nederlands Dagblad over 1956... toen in de Tweede Kamer werd gestemd over invoering van de Algemene Ouderewet. De SGP was als enige partij tegen, omdat die de AOW beschouwde als staatssocialisme... En volgens de vrijgemaakte gereformeerden waren de eigen familie en de geloofsgemeenschap de eerst aangewezenen om hulp te bieden bij armoede. In het gereformeerd gezinsblad, de voorloper van het Nederlands Dagblad, werd gesproken over zondige wetgeving die tegen de persoonlijke verantwoordelijkheid in zou gaan. En de banaan tot slot wordt bedreigd door agressieve schimmelziekte, dat schrijft de Volkskrant. De krant meldt er ook meteen bij dat de redding een stap dichterbij is... Het probleem is dat wereldwijd feitelijk maar één variant van de banaan... commercieel wordt verbouwd en er is een ziekte ontstaan... waar die banaan niet tegen bestand is. Nu is het genoom van de wilde variant van de banaan in kaart gebracht... en dat is een stap op weg naar het ontwikkelen van bananen... die resistent zijn tegen die ziekte. Vandaag werd het complete genoom van de banaan gepubliceerd in Nature... door een internationaal consortium. En dat staat onder Franse leiding. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. And don't look back, it won't do any good But Don't look ahead, you'll just be misunderstood Everything you need could be right in front of you It doesn't take much to see what is true I say we're gonna die if we go on like this Who do you believe? Every story's got a twist Take a look around and tell me what you see People in the world just trying to be free What about all those things you could have done but you don't? say things happen Stay the same That's why we'll find a war Putting evil on the blame You can always stand up For what you believe Don't be blinded By the power of greed What happens after, what happens after Dat was Donovan Frankenwriter, Life, love and laughter. Goed, laten we het eens over het weer hebben. Over het weerbericht althans. Dag meneer uh, Joep Teunissen. Goedenavond. U bent directeur van Recron, vereniging van recreatieondernemers. Klagen over het weer is typisch Nederlands... maar u hebt een klacht over de weerberichten, begrijp ik. Wat is ja, die klacht? Niet zozeer over de weerberichten, want dat kun je redelijk goed volgen... met buienrader en dat soort zaken. Maar het gaat met name over de weersvoorspellingen... voor wat langere termijn. Ja. En, uh, en dan zit ik hier namens een paar duizend ondernemers. Recreatieondernemers, horecaondernemers... Bij tijdsondernemers. U bent niet alleen, begrijp ik. Maar nee, wat absoluut zit hier Absoluut niet. En die, uh, uh, die maakt zich grote zorgen over het effect van, ja, ik zeggen, wat, wat, wat onnauwkeurige lange voorspellingen. Dat maakt Nederland een heel oninteressant vakantieland. En dat is eigenlijk het grote probleem dat we mee hebben. Het zit in die onnauwkeurigheid. Het komt nogal eens een keer voor dat uh, alarmen niet uitkomen. Of dat het uh, buiten uh, uh, Ik zou zeggen, is, wees blij. Dat soort zaken. Wees blij. Zou ja. Ik zeggen. Nou, uh, Nogmaals, wij kunnen het weer niet maken, we kunnen ook de zon niet aanzetten, dus regenen mag het ook. Dus dat neem ik ook de weerlieden uh, uh, niet, uh, mm -hmm. niet kwalijk. Het zit hem veel meer in het feit dat je uh, uh, feitelijk Nederland een onaantrekkelijk uh, vakantieland uh, laat Mensen zijn. Mensen gaan naar het buitenland toe. Mensen gaan naar het buitenland okay. toe, beslissen tegenwoordig Juist. veel meer op het laatste moment. Uh, waardoor, laat ik zeggen, het psychologische effect van de, mm -hmm. van de weersvoorspelling veel groter wordt. En dan kom je echt in het vaarwater van de ondernemer en die heeft daar problemen mee. Dag Marco, Marco verhoefd, dat is de studieer, weerman van de NOS, uh, collega. Uh, besef jij wel dat jij en je collega's het brood uit de monden van de recreatieondernemers stoten? Nou, het het zou je waarschijnlijk niet verbazen als, dat, uh, als ik die mening totaal niet deel. En ik denk dat er uh, een aantal dingen heel duidelijk uh, gemaakt moeten worden. Want mijn vraag in eerste instantie aan meneer Teunissen zou zijn... wat ziet u nu als een lange termijn? Want... Daar beginnen we al. Kijk, de alarmen die meneer Teunus net noemde, die worden afgegeven voor volgens mij niet langer dan een dag vooruit, na nou, het twee dagen vooruit zijn. Maar dat is voor mij geen lange termijn. Nee. Uh, wat wat termijn ziet u lange termijn? Nou, meer dan een week zou ik zeggen. Meer dan een ja? week. En een alarm, ja. dat is weer misschien een aparte categorie. Heb je het ja. meer over incidenten, maar die willen ook nog wel eens een keer fout okay. uitpakken. Maar goed, vanwege ja, een kijk, alarmen... weeralarm alarm gaan mensen niet naar het buitenland. Dus laten we het even over laten de lange termijn houden. En dan pak ik het vanaf een houden. week of je ja, nou kijk. een week hebt of een maand en of zo. En voor die seizoen. termijn worden dus geen alarmen afgegeven. Sowieso. Oké. Maar dan dus, ja, nou ja, dan nog. Kijk, en, uh, uh, wij, de weerbranche, noem ik het dan maar even... geeft heel duidelijk aan dat op het moment dat de verwachtingen langer dan een week vooruit zijn... dat de onnauwkeurigheid daar eigenlijk alleen maar van toeneemt. Ja. En, en waarom doen jullie het dan? Omdat de vraag er wel is en je kunt wel een trend aangeven. Uh, maar je moet op een gegeven moment voor, laten we zeggen, tien dagen vooruit... moet je misschien zeggen, de maximumtemperatuur ligt tussen de... 15 en 27 graden. <laughs> ja, daar dat hebben we weinig aan. Ja, ja, kijk, maar dat ja. zijn wel de, de marges waar je mee rekent. Nou, daar heb je niet zo heel veel aan. Dus dan ga je kijken: van nou kan ik aangeven dat het warmer wordt, of kouder wordt, of droger of zonniger. Ja. Maar misschien dat ook de weer weerlaai, om het zo maar even te zeggen, of de weer uh, uh, mannen en, en vrouwen het psychologische effect van hun uitspraken niet goed inschatten. Want u wordt wel beschouwd als een soort ja, orakel. van Dan zal het wel dat worden. Ja. U geeft aan dat dat niet zo is. Maar eh, ik ken heel wat mensen die daar blind op varen. En dan, dan wordt het een, de keuze die mensen moeten maken. Blijf ik in Nederland of ga ik weg? Ah. Ja. Maar moet je dan, dan gaan liegen vanwege de psychologische nee, ik effecten? Ik zeg, nou, ah. Nee, maar je, je, moet, je moet denk ik proberen nauwkeuriger te zijn. Die, die bandbreedte tussen 15 graden en 27 vind ik heel erg breed. Dus ja, daar zul je iets op moeten vinden. Nou, als daar, de, zul je de de daar zul je niks op kunnen vinden. Want het weer is wat dat betreft gewoon echt onvoorspelbaar. Het is heel, heel eenvoudig. Op het moment dat je begint met een weersverwachting maken... begin je met een, een waarneming. Mm -hmm. En eigenlijk ja. doe je dat over de hele wereld. Die waarnemingen die zijn niet 100% nauwkeurig. Een thermometer, die koortstermometer, heeft ook een nauwkeurigheid van plus of min een tiende graad. Dat hebben onze meetinstrumenten ook. Die onnauwkeurigheid, uh, al zou je. Uh, uh, stop je die in een model, mm. dan kan dat groter worden. Dus een meetfout kan gaan groeien. Ja. Nou ja, en hoe verder je weggaat, hoe groter die, uh, die, die, die, die fout uiteindelijk dan gaat worden. Even, even voordat we het gaan hebben over hoe je het misschien anders zou kunnen brengen. Maar mm. er bestaan natuurlijk al heel lang weer berichten, uh, ja. meneer Teunsen. Um, bestaat die onvrede bij u ook al zo lang? Ik dacht het niet. Die is groeiende. Die die is groeiende en hoe komt dat dan? Om, met name omdat het gedrag van de gast, van de consument... aanzienlijk gewijzigd is de afgelopen tijd. Maar moet u dus daar en... dan niet wat aan doen? Nou, ik denk dat het heel lastig is om internet te verbieden. Ik noem maar een voorbeeld. Internet brengt de, rest, de hele wereld bij je thuis. Dus ja? de keuzemogelijkheden voor mensen die worden aanzienlijk groter... Ze kiezen later. Uh, uh, u kent allemaal nog het voorbeeld dat vroeger met kerst het hoofdonderwerp aan de maaltijd was. Uh, waar gaan we op vakantie naartoe, uh, het komend nee, jaar? Nee, dat heb ik nooit meegemaakt. Nou, maar bij heel veel gezinnen was dat zo. <laughs> ja. En misschien is het nog wel okay. zo, maar in ieder geval. Dan werd er geboekt in januari en februari. En dan deden weersvoorspelling er eigenlijk niet toe. Men wilde op vakantie naar die en die. En, is plek, en de keuze dat is veel meer last minute. Veel meer last minute. En okay. daardoor het psychologische effect van die voorspellingen dus een stuk groter is. Het, maar het gedrag dus van de consument is veranderd. En dan geeft u de weervoorspeller de schuld van. Nou, de schuld is wat overdreven. Ik ben maar eens begonnen met een alarmbel te luiden. En te okay. zeggen van, uh, let eens op uh, met je uitspraken. Ben daar voorzichtig mee. Zou het anders kunnen, Marco? Nou, zou het positiever kunnen, want dat is wat ze willen? Nou, bijvoorbeeld. Ja, ik zou niet weten hoe je uh, de verwachting van nu positiever zou moeten brengen. Nee, dat is, dat is. Ik denk het niet. Kijk, waar wij naartoe werken is een zo goed mogelijke weersverwachting. En die proberen wij zo goed mogelijk te verwoorden. En op het moment dat ik over uh, de periode van tien dagen vooruit denk, nou ja, de neerslagkans is niet nul dan zal ik dat noemen. Ja. Maar uiteraard vind ik er veel meer bij gebaat... als ik eindelijk, zeker nu, kan melden... Ja, de temperatuur gaat eindelijk omhoog. Ik heb twee suggesties. Maar hoe zou u het willen? Ja, twee ja, suggesties. En uh, nogmaals, ik doe helemaal niks af van de deskundigheid van de meteoroloog en dat soort zaken. Want En nogmaals, een, een regenbui, uh, daar, daar, daar kun je de weerman niet verantwoordelijk nee, voor uh, behouden. Dus hoe zou u het wel willen? Nou, we hebben een aantal suggesties en daar willen we graag over in gesprek ook met, uh, met, met allerlei meteorologische diensten. Je zou misschien regio-specifieker uh, kunnen aanduiden. Ja, Maar daar wil dus ik meteen je... op inhaken. Op die termijn kun je niet regio-specifiek zijn. Op tien dagen op, op, op vooruit. Tien dagen. Nee, als ik op tien dagen vooruit ga zeggen dat het in Rotterdam droog blijft en in Groningen gaat regenen, dat is echt gewoon klinklare onzin. Dat kan gewoon niet. Nou ja, onzin wil ik u niet van betichten. Dus dan nee, nee maar dan dat, is dus, dat dus dan is dus niet andere suggestie. Niet mogelijk, dus u merkt, blijkbaar. wij, wij ja? zijn ook zoekende in dat opzicht. Een andere ja? suggestie is, je zou misschien uh, wat meer met uh, recreatie en weertypen kunnen gaan werken. Zo ja. heb je bijvoorbeeld hooikoorts, hè? dat hoor ik ja. ook regelmatig. Hooikoorts 1, 2 of 3. Ja, ja. Misschien kunnen we samen een aantal recreatietypen uh, ah, ja, uitwerken. Wat een voorbeeld? Nou, je kunt zeggen, het is echt weer voor een jas aan, maar wel op de fiets, bij wijze van spreken, en wandelen, of het is echt strandweer. Dat is ook heel simpel. Daar, ja, daar kan ik u ook blijven. meteen blij maken, want dat is er. Ik werk niet alleen voor de NOS, maar ik werk ook voor een weerbedrijf. En uh, als u naar die site gaat, uh, ik mag hem denk ik wel noemen, weerplaza.nl... dan kun je keurig netjes voor het zeilen, voor het fietsen, voor ja. het wandelen... voor het golven, voor het vissen uh, en dan vergeet ik er ongetwijfeld nog een paar... kun je keurig zien dat het deze week bijvoorbeeld voor het weer prima is. Want er staat voldoende wind en als je zeilt word je toch wel nat. Dus dat ene buitje kun je er wel bij hebben. Maar ja, uh, met 16, 17 graden en een zuidwest 4... Uh, af en toe een bui en soms een beetje zon in je zwembroek op het strand zitten. Het dat Nederland zit er weer, gewoon hè? niet in. Ja, ja, en ja. ja, dan mag je u mij niet kwalijk nemen dat dat strand weer voor deze week matig tot slecht is. Ja, nee, maar nogmaals, die discussie wil ik ook helemaal niet. Nee, aangaan. U, ja, ze u, dus. u zei het net is wel: u zei net wel um, mensen zijn uh, die, die, die gaan op internet surfen en die zien ja. dus overal, dus dat kunnen wij ook niet tegengaan. Maar daar zijn dat soort dingen dus te vinden. Het lijkt ja. wel of u eigenlijk uw bezwaren alleen maar richt op. Uh, op de televisie, zomaar even zeggen, in het algemeen. Terwijl dat gewoon op internet te vinden is, allemaal. Ja, maar de, de A geef ik aan dat uh, er een koppeling zit tussen het moment van boeken en het type. Uh, ja, ja, maar te als te u doodra. zegt, als het stormt, dan moet je zeggen dat het een fijne dag voor zijders is. Ja, bijvoorbeeld. Uh, um, <laughs> um, dat is niet op lange termijn. Dat is korte termijn. Uh... Ja, maar kijk, uh, mijn, mijn invalshoek en, en, namens die, onder, en die ondernemers waarnaam namens ik, namens ik spreek, die zeggen: wij willen Nederland een optimaal vakantieland maken. Ja. We investeren daar ook in. We weten dat we de zon niet. Kunnen aanzetten hier. Dus we hebben overdekte voorzieningen, we hebben allerlei uh, hoogwaardige voorzieningen en dat soort dingen. En dat, dat willen we graag voor de Nederlander beschikbaar houden. Uh, en beschikbaar ja, maar dat u de hele discussie je... toch niet op ons richten. Heb jij een, een tip voor, voor hem, wel. Marco? Heb ah, jij ah, een ja, tip voor meneer ik, Teunissen? Kijk, ja. Pff, daar val je me een heel klein, klein beetje mee. Ik denk vooruitlopend op deze discussie... hebben we natuurlijk de discussie van het Hoek van Holland gehad. Dat iemand daar ook dacht van... Gut, we moeten er maar eens wat mee doen. En dan heb ik voor zo'n politieke partij Hoek meers, van Holland, Ja, de PvdA ja, Hoek van Holland... Claim. die wilde dus inderdaad claims richting ja. de weerbedrijven gaan, okay. gaan doen... Ja, ja. omdat de mensen van ja. niet op het strand zaten. Ja, jullie zijn wel de... Ja, we zijn echt de gebeten hond ja. de laatste dagen. Ja. Ja. Ja. Maar dan denk ik op mijn beurt... Ja, dan moet je je, je, je, je je plaats maar aantrekkelijk maken... op het moment dat, het, dat je niet met je zwembroek in het zand kan zitten... N dat is misschien toch een suggestie, meneer Teunissen... dat je gewoon in je reclameuitingen duidelijk moet maken... dat Nederland ook met, met, met, met bewolkt weer mooi is. Absoluut. absoluut. En daar zijn alle ondernemers dagelijks mee bezig, mevrouw Polak. Dus dat, dat is het punt ook niet. Maar we, ik loop nog steeds tegen die psychologische barrière aan... Van dat mensen aan het zoeken zijn. Ze moeten een keuze maken... en zich op dat moment meer dan in het verleden laten beïnvloeden... door, het, door de nou, weersverwachting. Meneer Teunissen, neemt u mij kwalijk als iemand aan mij vraagt... ik wil een week lang uh, zon en 25 graden. Ja. En als ik dan zeg... Ja, sorry, maar klimatologisch gezien moet je dan eigenlijk niet in Nederland zijn. Nee, maar die, ja. Ja, dat, dat, dat, dat kan ik niet ontkennen. Maar er zijn allerlei gradaties daartussen. Ja. En die ik, ik zou graag willen dat die gradaties ook wel duidelijker werden. Weet ah ja, u, kijk, meneer Teusen, ik denk eigenlijk uh, om dit af te ronden, dat het makkelijker is om de mentaliteit van de mensen te veranderen dan om het weer te veranderen. Wat denkt u? Uh, het weer kun je niet veranderen, nee. daar ben ik het mee, nee. mee dus eens. Dus dan zult u het toch met de mentaliteit moeten Mentaliteit, mentaliteit die is uh, bij heel veel mensen heel volgzaam. Dus uh, het woord gesproken door uh, de weerman, die, dat gaat erin als een orakel, als koek. En ik vraag aan de weerleider uh, dat ze zich uh, bewust zijn van hun uitspraken. En als er marges zijn, dat ze die aangeven. En dat ze dus wat genuanceerder zich uitdrukken over de weersverwachting op langere termijn. Maakt die kans? Nou ja, de nuance in de lange termijn zit dat, uh, dat er gewoon heel veel onzekerheden zijn. En okay. daar zullen we mee moeten kunnen dealen. En als je dat niet kan, ja, dan kun je maar beter niet naar die lange termijn verwachting kijken. Goed. Um, in het weekend, 18 graden, regen. Waar zullen we eens heen gaan? Um, Ik heb nog wel <lacht> een paar ja, mooie suggesties voor u. Dan word je ook niet meer mat. <lacht> okay. ja, zondag valt het met de buienkans ook wel mee. Dus okay. je kunt best een keer naar buiten. Goed. Dank jullie wel. Joep Teunissen en Marco Verhoef. Graag gedaan. Graag gedaan.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 Sur les petits chemins de terre On a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à de terre Devant Paulette faut dire qu'elle lui mettait du cœur C'était la fille du tracteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants La bicyclette Quand on accrochait la rivière On déposait dans les fougettes Nos bicyclettes Puis on se roule dans les champs faisons naître un bouquet changeant Enfilé sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait furbu content Le cœur un peu vague pourtant De n'être pas seul un instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main Oublier un peu les copains La bicyclette je disais c'est pour demain je choisirai demain quand on ira sur les chemins Kost en Julien Dessin bezongen eensgezind La Bicyclette. Vijftien van de honderd algemene ziekenhuizen in Nederland kunnen wel sluiten, zegt zorgverzekeraar CZ. Daarmee maken we de ziekenzorg niet alleen goedkoper, maar ook beter. Is dat nou zo? Ik praat erover met Jacqueline Baartman, adjunct-directeur van de Nederlandse Patiëntenfederatie. en met Hugo Keuzekamp, bestuurder van het Westfries Gasthuis. En Hij is bovendien zorgeconoom. Goedenavond beiden. Goedenavond. Ja. Uh, meneer keuzekamp: 15 ziekenhuizen sluiten en daarmee de zorg beter maken. Waarom hebben we dat niet al lang gedaan, zou je zeggen? Nou, eerlijk gezegd zijn we daar al een beetje mee bezig. De afgelopen uh, decennia zijn in Nederland een, uh, toch al de nodige ziekenhuizen uh, dicht te gaan Of uh, samen gegaan met andere ziekenhuizen. Maar er kunnen er nog 15 bij. Uh, ja, ja, dat zegt uh, uh, Wim van der Meer van CZ. Ja. Om het even in, een beetje in perspectief te plaatsen. We hebben in Nederland ongeveer 100 ziekenhuizen. Um, dat is per hoofd van de bevolking veel minder dan in de meeste andere landen. In Duitsland bijvoorbeeld. Mm -hmm. We hebben veel minder ziekenhuisbedden dan uh, in de meeste andere landen... per hoofd van de bevolking. Dus op zich, we hebben eigenlijk al vrij grote ziekenhuizen... die uh, uh, een uh, uh, redelijk doelmatige structuur hebben. Dus het kan niet? Nou, Het, uh, het kan wel, maar ik denk dat, uh, dat Wim van der Meren misschien iets anders bedoelde. Het verschil met bijvoorbeeld Duitsland en andere landen... is dat al die ziekenhuizen in Nederland... alle uh, aspecten van de ziekenhuiszorg aanbieden. Dus we doen het hele palet in al die ziekenhuizen. Ja, maar dat zei hij niet. Hij zei, dat, wat, dus hij zei het ook. Hij zei, ze moeten en specialiseren, dat bedoelt u... En, ze moeten, en dan kunnen er wel 15 sluiten. Ik ga even naar mevrouw Baartman... Uh, van de Nederlandse Patiëntenfederatie. Uh, zijn er al ongeruste telefoontjes binnengekomen? Nou, Er komen natuurlijk regelmatig ongeruste telefoontjes binnen... van wat er allemaal gebeurt in het ziekenhuisland. Uh, ja, en Wat natuurlijk belangrijk is in deze discussie... dat het gaat om de kwaliteit van zorg. Ja. Uh, wordt, welke kwaliteit van zorg wordt geboden in de verschillende ziekenhuizen? En kan dat beter of op een andere manier? Ja. En voor bepaalde zorg geldt dat die misschien meer gespecialiseerd... aangeboden moet worden. En voor andere zorg geldt misschien dat die wel beter... door de huisarts of door de gezondheidscentra aangeboden kan worden. Dus ja, het is een maar deze reze, verhaal. Ja, maar deze discussie speelt al jaren... En nu zegt er iemand, namelijk van de zorgverzekeraars... die overigens vaak de kat de bel aanbindt... Uh -huh. hè? Uh, uh, ook met, met operaties die niet goed zouden worden uitgevoerd in bepaalde ziekenhuizen... zegt er iemand, gewoon 15 ziekenhuizen sluiten. Kan makkelijk, is efficiënter en dat maakt het beter. Ja, dat zou kunnen. Hè? Hij heeft ook gezegd dat het zou kunnen, dat die ziekenhuizen, ja. hè, dat dat mogelijk is. Ja. Uh, dat zou inderdaad kunnen, maar dan moet je goed weten waar je op baseert. En dan moet je goed weten uh, hoe het met de kwaliteit uh, gesteld is. Er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen, dat weten we. Ja. En dan moet je wel zorgen dat dat zorgaanbod uh, zo dicht mogelijk bij de patiënten blijft. En dat je dat wel goed organiseert. Ja. Dus, gewoon zeggen vijfde ziekenhuizen kunnen dicht. Dat, gaat, uh, hè, dat is een beetje ongenuanceerd. Het gaat om die kwaliteit van zorg die op de juiste plekken wordt aangeboden. En u zegt slechte ziekenhuizen, die zou je net zo goed dicht kunnen doen. Nou, een slechte ziekenhuis, daar moet je wel naar kijken. Ja, ja. Of je dat wil laten door, uh, voortbestaan of dat je het op een andere manier regelt. Meneer Keuzenkamp, hoe bepaal je dat een ziekenhuis slecht is? Ja, dat is een super goede vraag. Uh, uh, meestal is een ziekenhuis niet uh, goed of slecht. Maar uh, het uh, komt vaak voor dat in een ziekenhuis sommige dingen heel goed zijn... en sommige mm -hmm. dingen uh, aanzienlijk minder. Ja. Maar um, nou, Dan we... kan je gaan specialiseren. Ja, uh, ja. Ja. En uh, uh, Ik denk dat uh, een ziekenhuis voor uh, de zorg dichtbij... Um, echt een streekziekenhuis. Dat moet niet de pretentie uh, willen hebben... om hele complexe, ingewikkelde dingen uh, te doen... voor uh, mensen ver weg in het land... Uh, want dan ga je dat slecht doen. Ja. Dus een, uh, een uh, uh, slecht ziekenhuis, dat is een ziekenhuis dat te veel wil voor de omgeving waar het zich in bevindt. Okay, dus en een goed zal... ziekenhuis, ja. dat is een ziekenhuis uh, dat, uh, dat uh, ofwel de nabije bevolking heel goed bedient met, uh, met de basiszorg. Of een uh, bijzonder kunstje kan ja. en daar veel mensen van een veel uh, een wijdere omgeving weten trekken. Wie moet die kwaliteit bepalen? Is dat de zorgverzekeraar? Nou, uiteindelijk uh, zouden we willen dat de consument zelf dat kan bepalen. En, ja. uh, maar het is lastig. Hallo, dat is uh, moeilijk. Uh, ja, dat is, uh, dat is moeilijk. En we zijn er ook al een aantal jaren mee bezig om te proberen meer informatie te uh, geven mm -hmm. over uh, de ja. kwaliteit van de zorg. Ja, in feite zouden zorgverleners gezamenlijk met patiënten ook kwaliteit van zorg bepalen. Kwaliteit van zorg kent heel veel dimensies. Naast medisch inhoudelijk gaat natuurlijk ook om bejegening. Uh, informatie, dat zijn ook belangrijke thema's. En zorgverzekeraars geven ook aan dat ze dat een belangrijke, uh, dat ze ook graag ah. willen, dat patiënten en zorgaanbieders dat samen aangeven en dat zij dat kunnen gebruiken voor hun zorginkoop. Zeker. Dus maar dan zou er dus een zekere, uh, zekere openheid, er zou er een enorme openheid moeten zijn. Wat er nu vaak aan de hand is, is, dat mensen klagen op internet, maar dat is niet echt hetzelfde. Hoe zou je dat kunnen regelen? Nou, wat ja. veel meer moet gebeuren is dat die kwaliteitsinformatie... over die ziekenhuizen, over die zorgverleners... dat die veel beter openbaar wordt. Dat we als patiënten ook veel beter weten waar we aan toe zijn. Dat er verschillen zijn waar we de beste zorg kunnen vinden... voor welke aandoening. En die transparantie van die informatie... daar ontbreekt het toch nog in, uh, in, in ja. grote mate aan. Maar meneer Keuzekamp, als ik, uh, bedoel, het lijkt me zei, moeilijk voor een ziekenhuis... Uh, dat bijvoorbeeld hele moeilijke operaties doet. Het gespecialiseerd is in hele moeilijke operaties... waar bijvoorbeeld het sterftecijfer veel hoger is dan in andere ziekenhuizen. Gewoon uit hoofde van het feit dat die kwalen zo, zo uh, uh, dodelijk zijn, zal ik maar zeggen. En dan is het moeilijk om daar de kwaliteit van te bepalen voor een leek. Ja, daar moet je ook appels en peren uit elkaar zeker. houden. Je dat? Um, maar t, um, wat ook helpt is als je van een bepaalde ingreep... als je daar meer van doet. En dan wordt het makkelijker om te meten hoe goed je het doet. Uh, dus als, je van, uh, als, een, als alle ziekenhuizen uh, alle ingrepen doen... maar daar te weinig van doen om er echt uh, statistiek op te kunnen bedrijven... dan weet je nooit zeker of die ene keer dat het slecht gaat... of dat een uh, statistische uh, uh, toevalligheid is... of dat het een, uh, een, een trend is. Maar ik mis bij u beiden een soort... Op Norm. Nou, er zijn een heleboel indicatoren die we van de inspectie van de volksgezondheid... en van de zorgverzekeraars moeten aanleveren als zorgaanbieders. En die worden allemaal openbaar gemaakt. Die staan op websites die iedereen kan vinden. Maar het lastige daarvan is dat het gaat over zaken die voor de leek... niet altijd meteen iets zeggen over is die zorg nou echt goed... Ja, en daar komt ook bij dat niet alle objectieve indicatoren... want die stellen we dan ook vaak gezamenlijk vast... dat we daar ook niet altijd over eens zijn wat belangrijke nee. indicatoren zijn. Dus wat patiënten aangeven dat ze heel graag willen weten... is het aantal operaties wat een chirurg uitvoert... om dat ook te kunnen vergelijken. Dat blijkt ook uit, uit, uit interviews die wij doen met patiënten. En dat is informatie die we tot nu toe niet krijgen. Dus niet alle informatie die op dit moment publiek is... is ook de informatie die de patiënten willen hebben. Waarvan ze aangeven dat en, ze die informatie en, willen hebben. En informatie die ze wel willen hebben is, is vaak. Niet publiek. Uh, dat precies, dus da daar zit echt wel een enorm hiaat in die informatievoorziening. En ook in die indicatoren die op dit moment uh, uh, zeg maar gepubliceerd worden... zijn niet altijd de indicatoren die het verschil maken. Ja. Het, het, het gekke is, dit, dit gesprek ontwikkelt zich van... het is allemaal mogelijk om het efficiënter te doen... maar er zijn ontzettend veel voorwaarden die vervuld moeten worden. En ik denk dan, als ik het hoor, dat duurt nog jaren en jaren en jaren. En er moeten nu miljarden bezuinigd worden. Dus uh, um, moet, moet daar toch niet op de een of andere manier... een, een, een, een soort van zachte, dan wel harde dwang... van uh, wat voor bovenaf dan uh, bijkomen in de keuzekamp? Nou, Wim van Meren zei ook van uh, het sluiten van die ziekenhuizen... als dat dan al een oplossing zou zijn... Uh, dat doe je niet van de een op de andere dag. Daar heb je 10, 20 jaar voor nodig. En het is overigens een trend die al uh, 20 jaar gaande is. Uh, er gaan ook al ziekenhuizen dicht... en er zijn locaties die worden samengevoegd. Dus, dus dat is een patroon dat gaat gewoon door... Ja, um, alleen het is dus geen snelle manier om te, te besparen op de zorg. Nee, de nee, zorg. nee nou, dus, om eerlijk te zijn, uh, uh, echt kwikwinst, die heb je ook niet. Uh, nee. We zijn al een flinke aantal jaren bezig met de zorg, uh, met, met ziekenhuiszorg... Om, de, om die efficiënter te maken. Tegelijkertijd zien we ook dat uh, de vraag naar zorg dat die, uh, net zo hard aan het groeien is... Um, je kan uh, daar een aantal uh, dingen mee doen. Je kan sommige dingen die nu wel in het verzekerde pakket zitten uh, niet meer vergoeden. Je kan eigen bijdragen vragen. Um, je kan ook aan ziekenhuizen vragen om nog meer naar doelmatigheid te kijken. En ik denk dat je van al, al dat soort maatregelen wat nodig hebt. Ja, want als je toch ziet ook, hè, en even over de quick wins gesproken... wij doen regelmatig meldacties ook bij onze panels, hè, wat, uh, wat zij vinden. En dan bleek uit één uh, uit meldactie dat 50% van de patiënten zegt... regelmatig worden de medicijnen uh, weggegooid. Ja. 40% zegt dubbele diagnostiek, uh, hè, dat heb ik regelmatig meegemaakt. Dat zijn toch wel de quick wins die je, uh, ja, waar je in ieder geval mee zou moeten beginnen. Ja, maar daar moet dus toezicht op zijn, denk ik steeds maar. Als je dus nou, aan de ziekenhuizen zelf overlaat, met alle respect dan verandert het dus niet veel of daarvoor het duurt je, ja, tientallen daar, jaren. Daarvoor heb je zorgverzekeraars die een, uh, okay. daar een rol in hebben. En ook wel een disciplinerende rol spelen. Dus dat, uh, dat begint ook uh, actiever te worden. Dat vinden ziekenhuizen niet altijd fijn. Ik zelf vind het ook niet altijd fijn. Maar dat is de rol die ze hebben gekregen. En die wordt ook... Uh, Sterker gespeeld. En zorgverzekeraars zijn nou bijvoorbeeld ook aan het kijken naar uh, ziekenhuizen waar een bepaalde ingreep uh, heel vaak ge uh, wordt gedaan mm -hmm. bij uh, de, de mensen die er naartoe gaan. Terwijl het in andere ziekenhuizen blijkbaar helemaal niet nodig is en het veel minder wordt gedaan. Nou. Um, het zou uh, CZ en Wim van der Meeren sieren als hij uh, op dat soort gegevens, die al lang beschikbaar zijn bij, uh, bij verzekeraars, als hij daar ook uh, dat tot uiting laat kopen in zijn contracteerbeleid met ziekenhuizen, ja. uh, dan gaat hij verdienen. Kan ik, uh, mevrouw Baartman, concluderen dat dit vooralsnog vooral een proefballon is? Nou, ik denk dat u terecht constateert dat er wel wat moet gaan gebeuren. Dat, ze, dat de patiënten ja. dit ook niet langer op kunnen brengen. Dus dat ze bezuinigd moet gaan worden. Maar dat, dat dit we, een proefballon is, dat. Uh, nou, ik denk dat het wat genuanceerder opgepakt moet worden, dat wel. Oké, okay. en dat het misschien ook meer inhoudelijk moet worden gevoerd, de discussie. Uh, het, het gaat het uiteindelijk om kwaliteit natuurlijk, de kwaliteit van zorg. Goed, um, Hugo Keuzekamp en Jacqueline Baartman. Uh, volgend, volgend jaar praten we hier weer over, want dit komt gewoon eens in het jaar, komt er zo'n plan op. Maar uh, voor zover, hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Dat was Anouk, zij bezong Michel. Waarom draaien we dat? Omdat Anouk heeft laten weten gisteren... dat zij ons wel wil vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Ze zou al een prachtig lied hebben klaarliggen. Alleen dan wil ze niet meedoen aan de voorrondes. Wil ze wil niet door het publiek worden uitgekozen. Ze wil dan gewoon worden benoemd, als het ware. De Tros, die het uitzendt, heeft gezegd dat dat niet gaat gebeuren. Ach, oordeelt u zelf. Europa is in crisis. Bijna alle grote landen gaan gebukt onder de slechte economische situatie. Maar hoe zit het met de kleine landjes, de mini-staatjes? Hebben ze ook zo'n last van de crisis? Deze dagen gaan we langs in het oog. Vandaag is het de beurt aan Andorra. En daarover ga ik praten met Gerrit Mulder. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ja. Hallo, ja, u bent in Andorra met de selectie van FC Twente. Uw broer Juri is assistent trainer van Twente. Uh, um, leeft die wedstrijd eigenlijk? Ze spelen morgen, geloof ik, een voorronde wedstrijd in de Europa League tegen Santa Coloma. Ja, ze spelen de terugwedstrijd ja. uh, tegen Santa Cloma hier in Andorra. Maar de, de wedstrijd leefde je niet uh, zodanig dat hier hoorde mensen voor het stadion uh, staan te springen <laughs> om naar binnen te mogen. Nee. Want de eerste wedstrijd was natuurlijk ook al met 6-0 verloren in Henschree. Precies. Goed, dan gaan we het hier niet over ja. hebben. Nee. Uh, <laughs> u hebt in Andorra gewoond. Hoe lang? Um, ik ben in 1996 naar Andorra gekomen. En tot ongeveer anderhalf jaar geleden... Uh, heb ik hier gezeten. En wat deed u? Ik heb daar twee uh, of een, een café gerund in een uh, windsportplaatsje, Pasta La Casa. Oh. Dat is echt seizoenswerk voor uh, ja, toeristen. Ja, ja. Ik realiseer me in de voorbereiding plots dat ik eigenlijk helemaal niets weet van Andorra. Nee, helemaal uh, niets? Nee, echt niet. Wat voor regering heeft het land eigenlijk? De, het is uh, sinds, naar nou, ik meen, dat moet je me niet op binnen. Sinds 1992, 1992 is het helemaal uh, onafhankelijk geworden. van Spanje en Frankrijk. Daarvoor was het onder toezicht van de uh, Franse president. en de Spaanse koning, Juan Carlos. En, uh, maar daar bouwden ze toch wel een beetje van af. En uh, het heeft een eigen regering. En het is dus een, uh, ja, een, een beetje een links-sociaal-democratische regering. die het eigenlijk wel goed doet. Ja. En heeft het ook een staatshoofd? Het heeft ook een... Ja, want het heeft een premier. Ik kan oh, ja. je de naam niet helemaal zeggen. <laughs> Oké. Okay. Het en, kan iets met gewoon zijn. Ja. En, maar, maar volgens Wikipedia, want ik heb het natuurlijk even opgezocht... Ja. zijn de Andorezen zelf in de minderheid, klopt dat? Ja, dat klopt. Kijk, het, ja, het, het landje op zich is heel erg klein. Het aantal inwoners hier is... ik denk om en nabij de 75.000, kleine ja. 80.000... waarvan... 30.000, tussen de 25.000 en de 30.000 Andorezen, 35.000 Spanjaarden, 25.000 Fransen en ik denk iets van 15.000 Portugezen en dan nog een aantal andere landjes. En dus in principe zijn ze in de minderheid. Ja, ja. En, en we hebben het over de economische situatie nou, daar. Hoe zit het met de werkloosheid? Nee, nou, de werkloosheid is hier uh, tegen de nul. En dat heeft wel een reden. Want. Uh, mocht je hier willen werken, dan heb je een werkvergunning nodig. En als hier bijvoorbeeld Portugezen willen werken in de bouw of in de horeca, dan moet je wel eerst aan kunnen tonen dat je een baan hebt voordat je een verblijfsvergunning kan krijgen. Oh, ja. Zo niet, kom je er niet in. Dus ja, dan je daar reguliere, de, de werkloosheid ook vrij makkelijk natuurlijk. Ja, dat lijkt me. En wat zijn de belangrijkste inkomstenbronnen? Ja, toerisme natuurlijk. Toerisme. Kijk, en daar heeft eh, Andorra wel enigszins een beetje last van. Want het heeft niet. Kijk, het land op zich gaat vrij goed. En ze hebben de zaak is goed voor elkaar. Ik denk dat de, de staatsschuld ook niet echt hoog is. Uh, geen werkloosheid. En dat geldt natuurlijk allemaal in de onkosten. Maar ze hebben natuurlijk wel last van uh, omringende landen. Dus uh, kijk, de Spanjaarden die hier op vakantie gaan. En vooral de Engelsen die hier van oud zijn vaak gingen skiën. Ja, die komen natuurlijk wat minder. Omdat zij zelf last van de crisis hebben. Dus indirect hebben zij natuurlijk wel erg veel last van. De Europese crisis. Ja, ja. ja. Terwijl je dat trouwens niet zozeer merkt als je hier op straat loopt. Ik bedoel, de, de, bouw, de, de bouw gaat hier gewoon door. Wat je in Nederland natuurlijk wel hebt. He, dat de bouw ging stil liggen en ja, daardoor weer meer problemen kwam. Dat merk je hier niet zo. Je ziet hmm. wel hier en daar wat meer winkeltjes te, te huur. Dat wel, dus je merkt wel iets. Maar het valt me eigenlijk behoorlijk mee. Ja, ja. En ik begrijp, ze zijn geen lid van de Europese Unie, maar ze hebben wel de euro. Hoe zit dat? Nou, ze hebben hier nooit een eigen munt gehad. Dus voor de mm. euro hadden ze hier Spaanse pesetas en Franse frank. Mm. En ook uh, als je hier met Engelse pond zou willen betalen, nou, geen probleem. Of Zwitserse frank of Duitse markt, geld is geld natuurlijk, het is een bankland. Uh, maar uh, en toen kwam de euro, en die euro hebben ze gewoon overgenomen. Ja. Ze konden natuurlijk ook zelf wel een euro drukken, maar ja, dat kost een hoop geld, ze zijn slim. Waarom zelf een euro drukken als we die van Nederland of België kunnen gebruiken? Hm. Of niet? Zo is het. Zeg maar, u zegt in een zin uh, het is een bankenland, uh, um, dus behalve toerisme ook een bankenland. Uh, hebben ze dan geen last van de bankencrisis gehad? Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, maar ik denk het niet, want ja, het is natuurlijk wel een beetje een belastingparadijsje. Okay. Dus, en ja, in belastingparadijsjes werkt het toch in het algemeen zo dat meer mensen van buitenaf hun geld komen brengen, hmm. dan dat ze het eruit gaan halen. Dus hmm. ik denk niet dat het bankenprobleem, hier gaat niet zo snel een bank omvallen. Kortom, het maar, gaat... Ja, maar... Ja, ik weet <laughs> het natuurlijk niet zeker, ik ben geen econoom. Nee, oké, okay. maar kortom, als ik het zo hoor, dan gaat het eigenlijk best goed. Zijn mensen bang dat de crisis nog gaat komen? Nou, je merkt het hier niet zoveel. Mensen zijn wil je. Merkt, je merkt dat je toch in een klein landje bent. En mensen zijn toch met hun eigen dingetje bezig. Ja. We hebben vanavond gegeten heerlijk gegeten in een restaurant. Het was net klaar, en dat zat hier behoorlijk vol. Dus ja, ik denk dat het wel goed gaat. U had daar helemaal niet weg moeten gaan. Ik moet hier gewoon blijven. Ja, dat is het. Ja, maar Nederland is ook mooi. Je ja. moet een beetje positief zijn, dan komt het allemaal weer goed. Ja, ik zal me niet vragen hoe het met weer is in Andorra, want daar hebben we een hele discussie over. We hebben een hele buitengewone. <laughs> oh jee, <de reden>. oh, <laughs> ja. Ja, dat mag u niet zeggen, want dan zijn de, uh, nou ja, de recreatie-mensen oh. boos. Oké, jee, joh, jee, Maar het gaat dus eigenlijk wel goed in met Andorra, ondanks de Europese crisis. Daar komt het op neer. Ja, je merkt wel nog even toevoegen dat in Spanje. Kijk, er wonen hier natuurlijk wel uh, uh, 30.000, 35 35.000 Spanjaarden. Ja. En die maken zich wel steeds meer zorgen. En dat, dat is wel een beetje de toon wat wel een beetje doorkomt. Oké. Okay. Nou, goed. We maken ons vooral nog geen zorgen over Andorra. Uh, morgen kijken we hoe het ervoor staat met de economische situatie in San Marino. Hartelijk dank, Gert Milder. Graag gedaan.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 Been read, there's no turning back, and all oh, we think we've ever learned has all been written in zero. Intelligent people always talking such beautiful words, but so unrewarded.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 I'm yeah. yeah. yeah. Tim Akkerman, non-zero. Het is vijf voor twaalf. Daklozen in Den Haag moeten leven in de buitenlucht... maar krijgen vanaf morgen wel een eigen kluisje. Goedenavond, initiatiefnemer Henny van der Most. Goedenavond. Waarom een kluisje? Bezitten daklozen in het algemeen veel kostbaarheden dan? Nee, ze bezitten niet veel kostbaarheden... maar ze lopen met de laatste spullen die ze nog hebben op hun rug... En dat is vreselijk zwaar, daar krijgen ze rechtbij van, Ze krijgen uh, klachten met hun knieën en hun voeten en hun schouders. En uh, nu kunnen ze het uh, gratis opstaan in een, uh, in een kluisje, daar liggen de spullen droog en veilig uh, opgeborgen. Zijn ze trouwens vaak slachtoffer van diefstal of, of dat niet? De, zijn ze zijn redelijk vaak slachtoffer van diefstal okay. en er is ook uh, vaak sprake van verlies. En soms moeten ze zelfs uh, noodgedwongen spullen wegdoen, omdat ze het gewoon niet meer kunnen dragen. Oké, okay. maar goed, is het toch handig? Want, ik bedoel, ze zwerven door de stad. Uh, als ze hun belangrijke spullen nodig hebben, moeten ze dan weer een heel eind teruglopen naar dat kluisje. Ja, dat is net zoiets als het plannen uh, om je spullen mee te nemen van huis af. Je moet het echt <laughs> zien als uh, een, ja, een klein huisje... Uh... Voor je spulletjes. We kunnen geen huizen voor de mensen zelf bieden, maar we kunnen nu wel een klein huisje voor je spulletjes bieden. Denkt u dat zo'n kluis ook het imago gaat veranderen van de daklozen? Ja, zeker. Want als je bepakt en bezakt door de stad heen loopt, dan heb je het oude stigma van oh daar loopt weer zo'n dakloze. En daarnaast, uh, het staat ook je rehabilitatie in de weg. Want als je bij instanties of bij woningbouwverenigingen... of bij verhuurders komt, of als je moet gaan solliciteren... en je komt daar helemaal bepakt en bezakt aan... dan uh, heb je al gauw een afwijzing te pakken. Duidelijk. Nou, uh, hoeveel komen er? Uh, er staan nu 50 kluizen. Mm -hmm. Die zijn bij de voorinschrijving vol. En we hebben ook al een wachtlijst, Dus we gaan gelijk weer door met het... Uh, nou ja, met het vervolgproject voor die kruizen. Duidelijk. Henny van der Most, hartelijk dank. Graag gedaan. Tot zover het uh, Oog. Straks kunt u luisteren naar Casa Luna. Dan praat Helco Span met filosoof Bram Esser. En die bestuderen de folklore van de snelweg en de ontmoedingen... die reizigers hebben op de parkeerplaatsen, bedrijventerreinen en wegrestaurants. Spannend. En morgen zit hier Chris Keina. Goedenacht, vrienden. het wordt tijd voor mich zu gehen. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette en een letztes glas im Steen. Ben jij een zelfstandige IT-pro en hecht je waarde aan uitdagende projecten?